Francisco's zuster Proficiat, met jouw rol hier in Hairspray. Dankjewel, merci. Oh, wat een dag. Oh, genieten. <laughs> ja, ik zei het net tegen Lotte, jullie zijn net uit Like Me gestapt en jullie vinden elkaar opnieuw terug hier in deze productie. Leuk dat de wegen toch zo blijven kruisen. Het is een kleine wereld, maar ik vind het heel fijn dat ik, um, dat, ik dat met haar heb kunnen doen. Dat zorgde er eigenlijk voor dat het ijs al gebroken was en dat we gewoon... Ja, die band, we moesten die niet meer opbouwen, die was er gewoon al. Dus dat is fijn. Ja. Maar ik zeg, het, twee jaar geleden was het jaar van Camille, vorig jaar dat van Pommelien. En nu kan je bijna niet naast jou kijken. Hè? Je komt heel vaak op televisie. En ook deze voorstelling? Ja, ik ben gewoon vooral eigenlijk aan het doen wat ik graag doe. En ik vind dat heel leuk dat dat zo verschillende projecten zijn. Al is het niet op tv, reality, musical. Ik vind het gewoon leuk om te kunnen doen wat ik graag doe. En um, ja, ik hoop dat ik daar gewoon nog voor even kan blijven doen of zo. Ik geniet er heel hard van. Ja. Wat mij heel erg opvalt, iedereen van Like Me wil die veelzijdigheid blijven tonen. Niet specifiek voor één ding gaan, maar heel ruim blijven gaan. Ook, ook in jouw geval. In mijn geval is dat gewoon omdat dat sinds kleins af aan, sinds kleins af aan gewoon zo is. Ik zing en ik dans echt al sinds kleins af aan. En acteren is er gewoon bijgekomen, omdat ik dat heel leuk vond. Omdat ik ook in het dagelijks leven misschien een beetje dramatisch kan zijn. Of mijn emoties heel groot zijn. Uh, dat, ik, dat, dat ik zo verliefd ben geworden op acteren. En als je die druk kunt combineren, ja waarom niet? I love it, ja. Yeah. Is deze rol, ligt die dicht bij jou zelf? Die ligt super dicht bij mijzelf. Ik heb er heel veel van mezelf ingestoken. Ik ben ook heel erg fan van de, van de filmversie, maar ook van de Hairspray Live versie. En ik herkende mij altijd in die rol. En gewoon het feit dat ik nu dan, zoveel jaar later, op het, in de Stadsgouwburg een kwartier van mijn huis gewoon die rol mag spelen, ja, dat is echt gewoon een droom dat is uitgekomen. Muzikaal soul ligt jou ongelooflijk hard. Bruno Mars muziek ook wel. Is het die richting die je solo ook wil uitgaan? Ja, dit jaar komt er uh, zeker weer nieuwe muziek aan. En ik kijk er echt naar uit om zo verder te bouwen op wat ik, uh, waar ik mee begonnen ben in de zomer. En we gaan zeker wel gaan voor die Bruno Mars-vibe. Gewoon dat zingen en dansen. Ja, twee de grootste passies combineren en op één lijn te krijgen. Wat mij ook opvalt, Like Me heeft een boodschap. Ook Hairspray heeft een boodschap. Het gaat over body shaming, het gaat over racisme. Zijn dat specifieke projecten waar je voor kiest? Er moet iets meer in zitten dan iets dat goedkoop entertainment is bij wijze van spreken? Mm, ik probeer gewoon eigenlijk altijd te doen waar dat ik denk dat ik zelf er iets aan ga hebben en waar de andere mensen ook iets aan gaan hebben. Bij Like Me was dat het geval, bij Dit is dat ook het geval en bij mijn docu bijvoorbeeld was dat ook het geval. Ik hoop gewoon dat als mensen dit gezien hebben dat ze naar huis gaan en even kunnen stilstaan bij deze musical maar ook met een lach naar huis kunnen gaan. Het is heel dubbelop en dat vind ik heel fijn. Dat is eigenlijk de beste manier om zo'n boodschap naar buiten te brengen. Dus Ik ga dat wel blijven opzoeken in de toekomst, zo die projecten. Ja. Hoe is het nu om zo'n zwaar applaus te krijgen naar een solo? Je fans zaten hier ook wel op deze première, heb ik de indruk hè? Ja, mijn fans en mijn familie uh, en mijn vrienden, dat was heerlijk. En uh, ik, had ik had kippenvel, ik had het eigenlijk niet verwacht. Omdat ja, het is een musical en ik was even vergeten dat, dat, dat er ook luid wordt of zo na nummers. Um, maar ik vond, ik vond het heel fijn, ik was, uh, ik was een beetje ontroerd. Ja. Wat zat er nog op jouw to-do-list uh, dit jaar of jouw wensenlijst? Dit jaar nog veel muziek. Ja, gewoon eigenlijk muziek. Gewoon alles wat met muziek te maken heeft. Ja. Oké, okay, ik wens je heel veel succes. Dankjewel, Francisco. Dankjewel, merci.